start. Dicker met het NOS Journaal.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 De kans bestaat dat 30.000 vrouwen in Frankrijk hun borstimplantaten moeten laten verwijderen. De implantaten kunnen een bedreiging zijn voor de gezondheid. Uit onderzoek van plastic chirurgen blijkt dat de implantaten van de firma PIP vrij snel scheuren. Acht vrouwen zouden door de siliconengel kanker hebben gekregen en negende zou zijn overleden. In Nederland zijn de borstimplantaten nauwelijks gebruikt. Het aantal hotelovernachtingen in Amsterdam is vorig jaar gestegen tot 9,7 miljoen. Dat was 3,5% meer dan in 2010. Amsterdam staat op de achtste plaats in Europa, Londen en Parijs zijn nog altijd koploper, gevolgd door Berlijn, Rome, Madrid, Praag en Wenen. Het weer dan nog vanochtend bewolkt en vooral in het zuidwesten een beetje regen. Vanmiddag breekt in het noorden en noordoosten de zon steeds door. Soms door. Het wordt 6 graden in het oosten en 8 of 9 graden aan zee. Morgen is het bewolkt en vooral in het oosten regen. Het wordt dan rond 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is niet de drukste ochtendspits van de week, maar er zijn toch een aantal files. Ik noem ze van 4 kilometer en langer. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij de afrit Geldermaalse 4 kilometer. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoud Rijn dijk 7 kilometer. En verderop bij de schiphol nog eens 6 na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam bij hardingsveld giessendam 7 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 5 kilometer. En verderop bij de Van, van brinoor bij de afrit Rotterdam Centrum 4 kilometer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 But all in all we soon discover that one do <imitation> do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 De 50 beste. Kerst en winter is al een tijdelijkheid. Op meer dan 100 radiostations in Nederland en België. Luister rond Kerst naar de 20ste 50. Beleef het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie Text TV op kanaal 45. Zie FM.